Naar richting Amsterdam tussen Rijn Rijndijk en Hoogmade 5 minuten vertraging. A4 Den Haag Amsterdam tussen hoogmade en nieuw vennep 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen, de rechterrijstrook is dicht. En een kapotte auto op de A4 Den Haag Amsterdam tussen Schiphol en Sloten, Rechterrijstrook dicht. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat, u wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 And he can't be found I'm on the loose And I don't take it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 in een opname met John Engels en Lex Jasper. Ehm, en ook nog Ruud Brink staat erop. En ehm, we gaan luisteren naar het nummer The Good Life. En wie heeft die mooie hand? Ik hoor niet. Oh, The Good Life full of fun it seems to be the ideal mm, The good life lets you hide all this sadness you feel You won't really fall in love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 Sans souci, et sans problème, Ah, c'est la belle vie. On est deux, on est tristes, et on s'aime. Alors pense que moi je t'aime. En quand tu auras compris, réveille-toi, je serai là pour toi.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 Stefan Kroeger en Lilian Viera zijn weer de oprichter van Tsuco 103. Kijk. Dus dan hebben we het cirkeltje weer aardig Kijk. rond. Ons kent ons. Zo is dat. Zo is dat. En naar uh, welk nummer gaan we luisteren? Uh, Lamentos. We gaan het horen. Lilian Viera. zo.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 BFM Jazz eh, is vandaag gewijd aan eh, de programmering van Jazz in de Krocht... vanwege het feit dat er vanmiddag weer een eh, mooi concert is. En om dat te benadrukken heb ik vandaag met veel plezier... Hans Rijmers uitgenodigd, de voorzitter van de stichting Jazz in Zandvoort... die eh, over allerlei artiesten die de revue hebben gepasseerd en gaan passeren... Eh,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 I wish I knew Martijn Ittersson, Marco Kegel en Joost van Schijk. En Joost van Schijk, die is vanmiddag in de krocht. <laughs> Dat is zo de bal weer. Met uh, Maarten Hooghuis, Mikel Rodriguez en, uh, en Erik Timmermans. Half drie. Uh, 15 euro is het nog steeds. Nou, uh, de, de, uh, ja, het blijft maar 15 euro ja. vooruit.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 Weet ja. je, de krochten van Amsterdam. En de krochten hier in Zandvoort. Met het uh, jazzorkest van het Concertgebouw. En de solos worden gespeeld door uh, Simo Richter en Sjoer Dijkhuizen. Ook en dat zijn allemaal klanten van de krocht. Ja. En we eren ze. Ja, terecht.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 In Amsterdam zijn twee gewonden gevallen bij schietpartijen. Het eerste incident was rond 10 uur gisteravond in de wijk Nieuw-West. Daarbij zou een man van 19 zwaar gewond zijn geraakt. De tweede schietpartij was vanochtend rond 5 uur in Amsterdam-Noord. Een man werd daar beschoten op straat. Hij raakte gewond, maar was wel aanspreekbaar. Het is niet duidelijk of de incidenten iets met elkaar te maken hebben. Op de A67 tussen Eersel en Eindhoven is een tankwagen door de middenvangrail gereden. Ravage is groot. De tankwagen kwam uit de richting van Antwerpen... en vervoerde volgens het Eindhoven's Dagblad een bijtende stof. Nadat de tankwagen was gekanteld is er een auto tegenaan gebotst... waardoor er een lek ontstond in het vat. De snelweg tussen de Belgische grens en Eindhoven... blijft waarschijnlijk tot in de middag in beide richtingen afgesloten. Opnieuw goud voor Bibian Mentel op de Paralympische Spelen. De snowboardster won vanochtend op de Bengtslalom. Lisa Bunschoten pakte het brons was de derde gouden medaille voor Nederland deze winterspelen. En de tweede voor Mentel. Eerder deze week won ze al op de Snowboard Cross. Het weer bewolkt, af en toe regen. In het noorden gaat die regen over in sneeuw. Vanmiddag ook in het midden van het land. In het noorden wordt het 2 graden, in het zuiden nog 10. Morgen in het zuiden soms lichte sneeuw, op andere plaatsen droog. Maxima morgen rond het vriespunt. Dit was het ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.